Drie uur en ook met het NOS-journaal. De moslimbroederschap zegt dat de Egyptenaren de conceptgrondwet hebben goedgekeurd. Dat blijkt volgens de broederschap uit de eerste nog niet officiële tellingen. Gisteren was de tweede dag dat de Egyptenaren zich konden uitspreken over de conceptgrondwet. Ze stemden toen in 17 districten, vooral op het platteland. Een week geleden kon dat al in 10 andere districten. Volgens de regerende moslimbroederschap stemde vorige week ongeveer 57 procent voor de nieuwe grondwet. De officiële uitslag wordt maandag verwacht. Oud-wielrenner Michael Bogert heeft tegen de NOS gezegd... geen kop van jut te willen zijn in de dopingzaak rond de Rabobankploeg. Hij ontweek de vraag of hij ooit verboden middelen heeft gebruikt. Ga eerst maar eens bij mijn ploeggenoten langs. Want als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet... ben ik straks de kop van jut antwoordde Bogert. Een andere oud-renner, die anoniem wil blijven, heeft tegen de NOS bevestigd... dat er een dopingprogramma was bij de Rabobank. Volgens hem besloten de Raborenners na de voor hen dramatisch verlopen tour van 1999... gezamenlijk om EPO te gebruiken. Argentinië en Chili hebben een waarschuwing uitgegeven... wegens verhoogde activiteit van een vulkaan in het grensgebied. In beide landen geldt nu code oranje, de op een na hoogste waarschuwing... Boven de vulkaan hangt een 800 meter hoge rook- en aswolk. In de Chileense dorp aan de grens regent het asdeeltjes. Het gaat vooral om een kleine uitbarsting, maar veel mensen hebben het gebied uit voorzorg verlaten. Twee Jamaikaanse vissers hebben drie weken stuurloos op zee gedobberd nadat hun motor uitviel. Ze overleefden door rauwe vis te eten en gesmolten ijsblokjes te drinken. De mannen hadden een vistocht van drie dagen gepland. Na bijna drie weken merkte een helikopter van de Colombiaanse marine het vissersbootje op. De mannen waren inmiddels 800 kilometer afgedreven van hun oorspronkelijke visplek. De vissers zijn in Colombia behandeld voor uitdroging, ondervoeding en onderkoeling. Het weer, vannacht veel regen, lokaal meer dan 20 mm. Ook morgen grijs en regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goedenacht. Radio 1 luister je naar. En hij uh, ja, komt net weer binnen en ging even koffie halen. Bart, uh, die, die, die schuift nog eventjes aan, hij heeft net de wereld van Filemon gedaan. En uh, ik ben blij dat het nog eventjes is. Ben jij een goede nachtbraker, Bart, of niet? Um, ik weet niet precies uh, welke definitie je daaraan ah ja, hangt. Maar uh, het is nu op, op gezette tijden hou ik ervan om het uh, het liefst zo laat mogelijk te maken. En hoe ziet zo'n avond er dan uit voor je? Zochtens laat. Ja, dat hangt er maar net een beetje vanaf. Ja, de ene keer ben je op een feestje, de andere keer sta je... In je eigen keuken, met het vergiet op je hoofd, <laughs> Plus, uh, <tot, rode tot, tot ochtends vroeger te dansen. Ja, ja. Daar, zijn geen, uh, uh, daar is geen recept voor. Maar wat, wat heb je als je dan mag kiezen? Wat heb je het liefst? Ga je dan naar een club of ga je liever in de kroeg? Ja, dat hangt er ook een beetje, op, uh, een beetje vanaf. Kijk, op vakantie is niks mooiers dan tot, tot o, ochtends vroeger. Een uh, ja, lekker. Zo'n Proost als echte nachtbrakers? Proost. Proost. Nee, kijk, als je op vakantie bent, dan, dan, dan is het weer hartstikke mooi om, om misschien tot heel laat uh, een, een feest te beleven. Maar ik vind het ook, ook juist die, die onverwachte dingen gewoon bij, bij in de keuken, gewoon op een verjaardag, ja. die, die, die maar duurt en duurt, en uh, dat op een gegeven moment iemand zegt van uh, oké, okay, nu moet iedereen een apparaat uit de keuken op zijn hoofd houden, <laughs> en dan, ja, dan doe je dat. En, als en je, dan is dat gezellig. En, en uh, want, ja, waar ik het over wil gaan hebben de komende twee uur, uh, ik ben de hele week op Series Quest geweest, dat is dan, uh, dan, dan help je mensen als het ware, gewoon heel groot met heel Nederland, uh, tegen de, de babysterfte. Heb je die voetbalwedstrijd nog gezien trouwens? Uh, van de jongens van uh, Ja, Koen en Sander van BNN gingen dan tegen het sterrenteam spelen ja. inderdaad. 1-0 verloren hebben ze. Ja, ik was erbij. Oh, je was erbij? Ja, heb ik je meegespeeld. Mee. Ja. Oh, echt? Prachtige voorzetten op uh, Sander Land Ja, die kan wel voetballen. We het niet aan hem besteed, helaas. Nee. Maar uh, nee, het was leuk om uh, iets te doen ook voor ja, het goede doel. Ja, heel goed. Maar uh, waar, waar ik het dus eigenlijk ja, over heb wil heb, is... Uh, het, nou, we zitten twee dagen voor kerst. Kerstgedachten, mensen helpen. Ben jij, heel even kort, wat ga je met kerst doen? Weet je dat al? Ja, met mijn ouders en mijn oma het eten, denk ik. Maar ga je, ben jij dan in de lijn van de kerstgedachte, ga je dan mensen helpen ook? Dus eigenlijk wat we met Serious Request nu ook doen. Ben je dan iemand die dan extra geld geeft aan de daklozen die allebei bij de Albert Heijn staat? Of ben je dan... Nou, ja, nee, nee, dit is... Ik zou er een heel mooi verhaal van willen maken. Maar over het algemeen uh, verschilt mijn invulling uh, met kerst niet zo heel veel van wat. Ik ik vind het ook een beetje hypocriet om met kerst in één keer uh, de, de, dan maar iedereen geld te geven. En de rest van het jaar uh, iedereen te negeren. Nee, ja, ik doe dat een beetje op momenten dat het me uitkomt. En ik vind het, bijvoorbeeld als je het dan hebt over, over uh, de straatkant... dat, dat ja. doe ik dan nog wel eens, maar echt mensen die, uh, die bedelen. Ik heb, het, ik heb altijd het idee alsof ze helemaal niet geholpen zijn... bij mensen die ze geld geven. Omdat ze dan veel makkelijker nog in een oude patroon... wat al niet werkt kunnen vervallen... Um, en voor de rest geef ik gewoon aan goede doelen zelf. Maar ben je niet extra ja. aardig ook rond deze tijd of zo? Er is een oud-omaatje al oversteken of zo. Dat je denkt, ah, oh, het is de kerstgedaan. Ja, maar dat doe ik sowieso al. Ja, ben dan. je zo'n goede ja, jongen? Ja, jongen, ik ben een hele goede jongen. Oh. En, uh, nee, ja, kijk, wat ik, wat ik wel merk, dat is dat bijvoorbeeld uh, mijn moeder... en ook mijn oma uh, het heel fijn vinden uh, uh, als ik er met kerst ben. En dat ja. is zo lang mogelijk. En... Uh, Um, dus wat dat betreft, is, wat voor mij wel belangrijk is... dat geldt ook voor mijn zusje. Uh, we komen dan samen in een huisje, dat is een soort traditie. Um, weet je, je ik, ik moet het niet proberen om uh, die traditie aan mijn laars te lappen. Het is echt een familieding voor jouw familie, dat je bij elkaar komt. Ja, ja, ja, dat, ja met kerst zijn we altijd samen. En, um, dat zijn we op andere momenten ook wel. Maar, um, ja, is, dan dan is het dan meer een lading nu? Is het echt zo van, oké, okay, het is kerst dus we moeten bij elkaar zijn... Nee, nee, nee. Ja, zo is het ook niet. Nee, als ik niet wil, dan hoef ik niet, hoor. En als, me, als mijn zusje niet zou willen, dan, dan zou dat ook uh, prima zijn. Maar het is dan wel de vraag waarom niet? Is er wat aan de hand, Bart? Je moet een hele goede reden hebben. Ja, ja. En maar jij dan? Want je ziet mij wel heel ah, leuk ja, te interviewen. Ja, ja. Ik wil een beetje de weer neerzetten hier zo op Radio 1 uh, om, uh, om zes over drie. Ja, ik moet ook eerste kerstdag met uh, de ouders, de opa's en de oma's... Ik zeg moet. Ik vind het ook best wel leuk, hoor. Maar uh, ik vind het altijd een beetje... Eigenlijk wat jij hypocriet vindt met uh, mensen helpen als het dan rond kerst is... vind ik het hypocriet om dan opeens af te spreken met je familie en zo. Je kan ook op 16 april een hele leuke avond hebben met je opa en oma. Dat is ook een leuke dag. Ja, nou ja, bij wijze van spreken. Maar uh, toch heeft het wel weer iets romantisch. Ik ga sowieso ook nog even een kersthit draaien. Oh? Ja, het Stop de Calvary. Van Jonah Louis, die ken je wel, met dat trompetje. Oh, met dat trompetje? Is dat die met die trompetje? Ja, ah, die trompetje? is te gek. Ja, ik ga gewoon, Het wordt <laughs> gewoon twee uur lang alvast kerst. Een soort pre-kerst hier op Radio 1 in, uh, okay, leuk. in Nachtbrakers. En ik wil graag van, uh, van de luisteraars weten... Van, uh, hoe vieren zij kerst en zijn zij ja, bereidwillig... om dan meer mensen te gaan helpen? Zijn ze iets ja, liever tegen de mensheid? 0800 1121. je mag ook mailen. Nachtbrakers.bnn.nl Bart, dank je wel. Succes met je programma. Dank je, ik wens je een hele fijne nacht man. En bel die, uh, die Frank, jongens. Hij zit hier in zijn eentje. En hij zal heel lang... Oh, praat over het intro heen. Nee, dat mag. Oh, dat kan. 0800-1121. Hij zat de hele dag voor het goede doel bezig. Help me. Bel die man. on the corner again. on Perfected the simian stroll. The cigarette, and it was everything left. On the corner begin Settling like crows And I never affected That and stroll zo oh, mooi. hoorde je met Lippie Kids. En uh, ja, een beetje in de kerstsfeer komen. Want ik wil al een soort pre-kerst met jou vieren hier op Radio 1. De kerstgedachte. Hoe vier jij kerst? En uh, ja, ga je dan ook mensen helpen? Geef je dan extra geld bijvoorbeeld aan daklozen? Laat het me weten. 0800-1121. Sikko, goeienacht. Mexico. Goeienacht met um, Sikko. Goeienacht. Kerst. Ik, ik had het er net met Bart over, zoals je hoorde, en uh, nou ja, ja. wij vieren eigenlijk allebei kerst best wel traditioneel. We gaan dan uh, naar onze families en dan gaan we eten en, en wijn drinken. Hoe vier jij kerst? Ik heb een uh, lekker maaltje klaar staan. En wat heb je dan voor maaltje? Wat is dan lekker voor jou? Uh, een boucher. Ja. En dan een uh, soepje. Lekker. En dan een biefstukje, dat is het. Heb je de radio nog aan staan of niet? Heel goed, maar op afstand. Ja, ik hoor hem toch een beetje heen en weer gewoon nog. Zou je hem uit kunnen zetten of nog zachter? Nee, dat gaat niet, want ik, ik heb geen afstand meer. <laughs> Oké, okay. maar uh, en, en met wie vier je dan? Ik heb een leuke vriendin en die komt straks langs. Oké. Okay. En dan gaan jullie samen het met, kerstdiner met, met, opeten? Met met, ja, met haar, met haar kleintje van 10 uh, maanden, 11 maanden. Oh, dus met z'n drietjes en dan, uh, dan eten jullie lekker. Uh... Nou, die kleine heeft natuurlijk helemaal geen weet van. Dat is, uh, die is nog te jong. Ja, oké, okay, maar die is er wel bij natuurlijk. Jawel, wel, jawel. Ja, wel. die krijgt ook wel een uh, klein hapje mee, hoor. En ben jij dan ook in deze tijd aardiger voor mensen? <coughs> anders. Oh, vertel. Anders. Laat uh, ik zo zeggen, uh, ik ben iets meegaander dan anders. Je gaat niet ruzie maken rondom de kerst. Ik heb het nooit over ruzie maken gehad. Dat zeg jij niet. Ik heb met de radio uitgezet trouwens. Ja, dankjewel. Klinkt toch wat lekkerder. Maar hoe doen we dan? Ja. Hoe bedoel je dan? Eh, laat ik zo zeggen... Normaal gesproken ben ik nogal straat en strak in mijn werk. En dat ben ik echt. Heel straight. Maar dan ben je er een soepeler in. En dan ga je wat... wat uh, makkelijker met mensen om. Dus dan zeg je bijvoorbeeld een keer ja... terwijl je eigenlijk nee denkt of zo? Eh... Nou, je luistert wat meer. Okay. En met minder uh, agressief in je woordgebruik. <laughs> je geeft niet meteen in één keer bam, je mening, maar je denkt eerst van oké, okay, even afluisteren en dan de mening vormen. Uh, nou, meestal ben ik vrij scherp in mijn, uh, in, in mijn werk. Ook, ook scherp aan mijn collega's, zo, hetzelfde werkniveau. Maar dan met de kerst denk je, ach, het, uh, dat kind weet ook niet anders. Uh, uh. En wat vind je het leukste in kerst? Dat vind ik hartstikke zot gezegd natuurlijk. Maar het ene moment heb je ze nodig, op andere moment uh, heb ik dus geen, geen, geen boodschap aan, om het netjes te zeggen. Hmm. En het laatste is uh, veel belangrijker, want uh, het werk moet doorgaan. Absoluut. En dan heb ik geen boodschap aan hun mening en hun ideeën. Werken en doorgaan. Maar ja. met kerst ben je meegaander. Nou, we werken gelukkig nu 14 dagen niet. <laughs> ja. En zie ik 14 dagen niet, dan, dan is het uh, lekker. Oké, okay, oké. Okay. En en Siko, wat vind je het leukst aan Kerst? Waar kijk je naar uit? Nou, wat ik leuk vind, de leukste ervaring had ik afgelopen donderdagmiddag. Wat ging je doen? Nou, niks doen. Ik, ik werd opgehaald door een taxichauffeur van horee in naar mijn huis. En het was een hele aardige jonge dame. Ik ben en het heel heeft benieuwd. Heel goed. Wat, zeg je? wat heeft ze gedaan? Want, uh, ze ging je ophalen Niks, met de taxi? Gewoon uh, van Hordy uh, van naar huis gebracht. Oh, gewoon als een soort cadeautje? Nou, uh, ik, ik zag het als een cadeautje. Ik had geen lust te pakken, de nachtblind. Oh, dus je hebt gewoon zelf die taxi gebeld? Ik heb, nee, dat, dat, dat, ik, ik bel niet, ik laat bellen. Ik heb het personeel wat Oh ja, ja, ja. <laughs> Geef je personeel wat voor de kerst? Tuurlijk geef ik ze wat. Wat? Ja, wat denk je, een fooie op, op de top dat dit is? Uh, maar geen, uh, geen groot kerstpakket met, uh, met witte bonen in tomatensaus en zo. Als je zegt, uh, witte bonen in tomatensaus. Ah, ja, Dan krijg je toch altijd zo'n kerstpakket met allemaal dingen erin waar je helemaal niks net. Een droge worst en, uh, en, en, en uh, nou ja, wat ik zeg, witte bonen in tomatensaus. Geef mij die, geef mij die, droge, geef mij die droge worst, en jij de rest. Oké, okay. dan spreken we dat af. Als je er eentje hebt, dan, uh, dan uh, stuur je Nee, dan omgekeerd. Geef mij die droge worst, en jij de rest. Ja, maar daarom... Dus die droog is hier opname. Oké, okay, dat doe ik. Dan noteer ik zometeen even je adres. Ja, doe we dat. Ja, is goed. Sikko, dankjewel. Bedankt. Bedankt. En, uh, ik ga even een kerstplaat draaien natuurlijk. Ik had het er net met Bart over. Jonah, Louie en dat trompetje. Haha, stop de Calvary. Bellen mag, hè? 0800-1121, 0800-1121. Hey, Mr. Churchill comes over here to say where they splendidly...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 Het is pas uh, de eerste kerstplaat die ik draai. Dat is eigenlijk wel erg. Het is, het is twee dagen voor kerst en nu draai ik pas de eerste kerstplaat hier op Radio 1. Ik moest gaan eigenlijk. Ik krijg er wel een beetje zin in hoor. Als ik het, uh, als ik het zo hoor. Dan denk ik wel van, ah, oh, toch wel lekker bij de kerstboom. En lekker eten, kalkoen of zo. Dat is wel cliché, maar een kalkoenetje, dat lijkt me wel lekker zo met kerst. Hoe vier jij kerst? Laat het me weten, 0800 1121. En waar ik ook benieuwd naar ben, want... We zitten midden in... Uh, ik denk dat jij het ook wel volgt. Zelfs als je nu Radio 1 luistert, krijg je er vast wel wat van mee. Serious request. Daar, daar, daar is echt honderd man achter de schermen en voor de schermen aan het werk... om geld op te halen met uh, jou eigenlijk. Gewoon met eigenlijk heel Nederland. Gewoon allemaal up, geld inzamelen uh, om onnodige babysterfte te voorkomen. En um, Dus daarom was ik benieuwd van... Ben jij dan ook gul zo rond deze kersttijd? Ben je dan ook... Help je meer mensen... Ben je aardiger? Sikko die zegt, ik ben veel meegaander, normaal ben ik een lul. Dat is een beetje kort op de bocht, maar normaal ben ik heel streng... en normaal ben ik gewoon heel scherp ook in mijn woorden. Maar nu met kerst ben ik even luister ik beter, ben ik meer meegaander. Meer Laat het me weten, 0800-1121, Mede mag ook nachtbrakers.bnn.nl Hoe vier jij kerst en ben je dan ook een, een beter mens rond de kerst? 0800-1121 Um, ja, volgende artiesten kan geen beter mens meer worden of uh, beter mens meer zijn. Want ze is helaas niet meer, ze is vorig jaar overleden. Amy Winehouse en Stronger Than Me. <middels> I Amy Winehouse. Stronger Than Me. BNN Nachtbrakers. Radio 1. Ik wil een beetje de kerstsfeer een beetje neerzetten hier vannacht. En dat uh, doe ik vooral ook door heel veel mooie muziek te draaien. Maar ook door jouw verhalen. Hè? 0800 1121, Daar kan je hem op bereiken. En uh, ja, dit is ook weer een sfeertje. Ik vind het zo mooi. Acta and de Munich hebben hem gekofferd in het Nederlands. Slaapzacht Elisabeth heet hij. Maar hij komt oorspronkelijk van de Counting Crows. En misschien is het dan nog wel mooier. Het origineel is misschien dan toch nog wel mooier dan een, dan een koffer. Good night, Elisabeth. Good night, Elizabeth. Oh. Luister naar Radio 1. En uh, het gaat over kerstvieren. En uh, hoe vier jij het? En met wie vier jij het? En ben je dan ook, um, ook een beetje in de lijn van Serious Request... wat natuurlijk bezig is. En van alle goede doelen die altijd maar weer bij je uh, bijenkorf staan... om je in te schrijven. Ben jij dan ook iemand die het nu makkelijker geeft? Laat het me weten. 0800 1121 Of mailen nachtdrakers.bnn.nl Terwijl David Bowie Golden hier zingt ga ik uh, mijn jas aan doen en even een sigaretje roken op het rookterras. Life's begun Nights are warm And the days are young Come for the baby There's my feet They lost that's all What sound big you see a little souls? Come baby Last night they loved you Opening doors And pulling some strings hey. walked luck and you looked in time, never looked at what to act by. Twenty foot long, don't cry my sweat, don't break my heart, doing all right, the cattle get smart, wish upon, wish upon, day upon day, I believe, oh I believe Come all the way. The baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows, I hear you say life's taking you nowhere Angel. Come up the baby Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows Golden Years, wat een fijne plaat. En, uh, ik ben er ondertussen naar beneden gelopen. En, uh, het rookterras. Er yep. is dus altijd een heel klein deurtje, het is een soort raam waar je doorheen moet. En ik heb uh, wieken meegenomen. Wieke die werkt hier de hele nacht. Ze begon om 1 uur. En ze zitten nog steeds. En ik kom buiten en het regent. En uh, er hangt een klein thermometertje ook hier. Het is 11 graden. Waar we echt in het begin van de week nog... Uh, met wanten en, en, en mutsen op, gewoon... echt door de kou struinde. Heeft zelfs nog een beetje sneeuw gelegen. Is het nu gewoon herfstig weer? Ik, eh... Uh, ik even mijn sigaret aan. Mm. Dus ik ga maar even onder het afdakje staan. Hé, hey, Wieke. Hé, hey, hoortjes. Jij hey. bent uh, lekker aan het werken ook. Ik heb het over kerst. Um, of je dan wat meegaander bent... wat je, je wat vrolijker bent... en wat vriendelijker tegen de mensen. Gaat het bij jou ik denk niet dat ik dat specifiek met kerst doe. Ik vind mezelf over het algemeen best wel uh, lief, eigenlijk, als ik dat zo kan zeggen. Ik ben wel iemand die de straatkrant koopt van uh, daklozen of de dakloze krant. En uh, vanochtend heb ik trouwens zelfs een omaatje geholpen. Echt? Van kies vrouw. Oh, kijk, er is kijk, nog iemand. Hallo. <lacht> Ook nog een sigaretje. Het is druk op het rookterras. Ja, ik vind het wel gezellig. Ja, je normaal sta daar, ik hier of alleen of met jou. <lacht> Mag ik u iets vragen, meneer? Of, uh, want nou. ik ben heel benieuwd hoe u kerst viert. In de dierentuin. Echt? Ja, echt. Want u bent verzorger? Nee, maar ik ga naar de dierentuin. Met, uh, met de kinderen? Ja. En dan? Ook nog eten met de familie daarna? Ongetwijfeld. En uh, is dat een traditie dat u al naar de dierentuin gaat? Nee. Oh, maar deze keer speciaal. Maar zijn ze zo open? Ja, dat mag ik aannemen. <laughs> Jij hebt het gepland, dus je kan er niet meer vanaf nu. Nee, maar ik heb het niet geregeld, dus uh, mijn vriendin heeft het uitgezocht, dus ik ga er vanuit dat het open is. Lekker, nou gezellig. Veel plezier met de kerst. Fijne kerstdagen alvast. Dat mag nu, hè? Ja, dankjewel. Ja, mag En uh, hoe, hoe vier jij kerst dan, Wieke? Ik vier het uh, heel traditioneel uh, met mijn ouders en mijn broers. Op uh, eerste kerstdag is dat, geloof ik. Kerstavond moet ik werken, dat is ook een beetje jammer. En dan uh, eerste kerstdag vier ik met mijn ouders, en dat is dan in Deventer. En we hebben wel een grote woonkamer waar best wel veel licht is. Ja. Er staat dan een hele lange houten tafel. Die mijn moeder dan ook extra even mooi dekt. Mooie wow. De mooie tafelkleden die ze dan even geërfd van haar oma. En dan mooie borden en mooie glazen. Kaarsjes aan. En dan lekker met z'n allen lekker eten. En dan staat ze ook echt drie dagen in de keuken. Ja, ja, want heb je dan heel bijzonder eten ook? Echt het kersteten. Ja, dan gaat het wel echt voor zo'n rolade of zo'n kalkoen. En dat is wel echt, wel echt wat, er, ja, wat dan even langskomt. Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Lekker eten. Ja. Rode wijn erbij. En dan hebben jullie een lange tafel. Maar zit je dan ook nog met opa's en oma's er aan, of vrienden van de familie? We zitten inderdaad met opa en oma, inderdaad. die komen ook, dat is altijd wel leuk. Mijn oma is best wel oud inmiddels, die is denk ik uh, 88 volgens mij geworden laatst. En uh, ze heeft geen man meer, maar ze heeft al 20 jaar een soort van vriend of partner, ja. ik weet niet hoe je dat moet noemen. En die komen altijd, en dat is eigenlijk wel gezellig. En mijn oma is best wel Hip ook nog. Ze kan echt goed meepraten. En die vindt het hartstikke gezellig om dan te horen wat wij allemaal doen. Wat voor studies we doen en wat voor werk we doen. Dat is heel geïnteresseerd. Ondanks dat ze 87 is, ja. gaat ze echt nog lekker mee in ons leven. Dat vind ik echt heel leuk altijd. En staat er dan ook kerstmuziek op de achtergrond? Ja, ik haat kerstmuziek. <laughs> ik vond ditje wat je net rijden wel gezellig, maar ik haat het oprecht. Dus ik zet het altijd uit. Maar uh, mijn ouders zijn wel fan van de Sky Radio uh, Christmas Station. Luisteren ze niet naar radio heen? Af en toe wel, maar voor kerstmuziek gaan ze toch echt even naar de, naar de buren. En ook nog cadeautjes, want dat doen sommige mensen ook. Dan onder de kerstboom nog van die pakketjes en ja. dan staat je naam dan op. Net zoals met Sinterklaas. Ja, nee, dat hebben we helaas niet. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik vind dat altijd wel een mooi beeld wat je van die Amerikaanse films ziet. een mooi opgetuig, opgetogen kerstboom met onder allemaal kerstcadeautjes mooi ingepakt. Maar dat hebben wij inderdaad niet, nee. En ga je dan tweede kerstdag? Ga je uitslapen of, of heb je dan nog plannen? Ja, tweede kerstdag uh, doen wij gelukkig niks. Dus ik ga gewoon met vrienden, ga ik s'avonds lekker eten. Naar de kroeg. En s'avonds hebben we gewoon een feestje. Dus we gaan gewoon uit, eigenlijk maken we gewoon een feestje van. Omdat oh, het is natuurlijk wel, kijk, traditioneel gezien met je familie eten. Maar volgens mij gaan ook best wel veel mensen nog gewoon wel de hort op, omdat het toch een ja. vrije dag is. En vaak ook derde kerstdag nog vrij. Ja, dat is ook het lekkerste, denk ik. Dan één dag doe je dan even sociaal met je ouders en je familie... even weer bijpraten, wat ja. ook echt leuk is, want dat doe ik niet zo vaak. En dan tweede kerstdag, denk ik, ja, dat is dan een dagje voor mezelf, en ik ben eindelijk vrij. Dan dacht ja, dan moet ik even misschien weer de kroeg in even bijpraten met hun. Heb je wel eens een hele bijzondere kerst gehad? Dat je echt iets, bijvoorbeeld naar het dierentuin bent gegaan... of dat je naar het buitenland ging? Ja, ik heb één keer kerst gevierd in het buitenland. Er was, was volgens mij in Thailand, was dat. Dus moet je je voorstellen, 35 graden op het strand... En toen hadden we zelfs ergens een kalkoen gevonden. En dat was te gek. Echt? Ja, dat was heel vet was dat. We waren naar een winkeltje gegaan. Er lag een kalkoen ook echt. Die hadden we gekocht. En we hadden ergens uh, zo'n kleerhanger vandaan gehaald. Maar een beetje zo'n verrotte eigenlijk. Gewoon alleen maar van ijs of een beetje van... Ja, Een beetje kutzgolden ja, ja. eigenlijk. Die hadden we verbogen tot een soort van spit. En Daar hadden we die kalkoen aangeregen. Toen hadden we in, op het strand al een soort kuil gegraven in het zand. En daar die kalkoen boven gelegd. Vuurtje gestookt. En toen hadden we s'avonds gewoon kerst op het strand. Doeg. <laughs> onze roken uh, vriend gaat er vandoor. Maar oh, Wat bijzonder, hoe, hoe voelde dat? Het was natuurlijk heel raar, je zit gewoon in je bikini, zit je gewoon kerst te vieren of ja. zo. En we hadden ook kerstmutsen en we hadden ergens een boompje vandaan gehaald. Dus we hadden het wel echt een beetje gezellig gemaakt. We waren met allerlei culturen, dus iedereen wilde het ook wel vieren. Omdat het overal gevierd wordt, behalve in Thailand denk ik ongeveer. Ja. Maar dat vonden we juist wel leuk om dan onze eigen traditie mee te nemen naar een ander land. Dat vonden we juist wel echt heel leuk. Een mooi verhaal. Heb jij ook een speciale kerst gehad? Laat het me weten. 0800 1121. De lijnen staan altijd open. Ben je ook aan het werken en dacht je, nou ja, ik las ook een rookpauze in. Als je binnen bent, pak je telefoon en bellen 0800 1121. Of je mag ook mailen, nachtbrakers.bnn.nl. Onze sigaret is op, uh, Wieke. Dus, uh... Lekker warm naar binnen. Ja, het is, het is toch wel, die wind maakt het toch nog wel koud, hè? ondanks dat het uh, 10 graden, 11 graden is. Yes. En uh, we gaan, uh, ja, niet in de... ik ga meteen weer een kerstplaat draaien. Dus uh, hoedje daarvoor. Ik hou er wel van. Eerst Rachel Louise met At The Disco. Stuff on the train. I thought it was obvious that for some reason I'm quite the same. And I can deal with annoyance. Got to finish my De disco. Het is, uh, het is uh, bijna kerst, dus dan, uh, ja, dan, dan zit je een beetje in die kerst weer. en Ik sprak er net met Wieke op het uh, rookterras tijdens een sigaretje. En er uh, kwam ook nog de toevallige rookpassant voorbij. En die uh, gaat bijvoorbeeld naar de dierentuin met kerst. Maar Wieke heeft een keer de kerst gevierd uh, in Thailand op het strand. Met 35 graden. Wel kerstmutsen opgezet. En dan is er ergens een kalkoen vandaan getoverd. Dus ik ben heel benieuwd naar uh, ja, hoe jij kerst viert. En of je wel eens een hele speciale kerst hebt gehad. Cora, goedenacht. Ja, goedenavond. Goedenavond. He, he, het heeft even geduurd. Ja, maar ja, ik, uh, ik zat natuurlijk een sigaretje te roken met wieken. Dus ja, er zat niemand bij de telefoon. Ja, dat heb ik ook gehoord. Toen stond ik uh, vijf minuten lang. Uh, maar uh, ik kan uh, wel bellen, maar ik zit aan een mobiel van oh. een euro per minuut. Want ik ben een maand geleden afgesloten door KPN oh. na 35 jaar Nou, oh, Maar het is en een gratis dat nummer, vaak, hè? Dit scheelt. Uh, vandaar dat ik niet zo vreselijk lang kan bellen. Maar Want, dan houden we het kort. Met, uh, ja, uh, nou ja. Mijn eerste is van... Uh, ik vind al dat gedoe over... Wat doe je met kerst? Wat ga je eten? Welk diner? Lastig, hè? Met wie? Enzovoort. Dat is schijnbaar iets... Uh, ieder moet dat plan hebben en ieder moet dat eigenlijk doen. Anders is het geen kerst. Nee. En uh, ja, ik ben daar helemaal... Uh, buiten, dat wil zeggen niet dat ik me daar buiten plaats, maar ik heb dat gevoel niet. Nee. Ik hoef niks meer kerst. Ik wil ook geen nee, althans niet met zo'n term. Uh, ja. Uh, maar wat doe je dan? Doe je helemaal niks? Gewoon normale. Ik doe gewoon wat ik altijd doe. En dat is? Ik woon alleen op een woonboot in Amsterdam. Mooi. Met een ontzettend fijne kat. Ja. Ik heb heel veel kennissen. Zowel in Spanje als uh, in Nederland. Die kan ik bellen. Ik heb familie. Waarschijnlijk, ik zeg nou, komen jullie maar langs als je ja. zin hebt. Maar ik bedoel niet dat ik een kerstje in ga koken. Uh, ja, ik moet zeggen, het, ik vind het een beetje als het ware. Als je er niet daaraan voldoet. Aan dat meedoen met het kerstgedoe. En dat doe ik niet. Uh, dan, ja, dan ben je eigenlijk buiten wat hoort en moet. Ja. En jij viert het gewoon uh, op je eigen manier. Ben je dat met me eens? Ja, nou ja, ik, ik vind dat sowieso iedereen het op zijn eigen manier moet vieren. Maar als jij ja, je daar prettig bij voelt, ik, ja... Dat woord, dat vieren, dat ah, ja. is al iets... Uh, ik... <coughs> pardon. Gezondheid. Ik vier gewoon niets. En ik ben gewoon ik en ik leef gewoon mijn leven zoals ik altijd leef. Heel goed. Uh, ik moet even gaan een slokje water. Ja, maar we moeten het gesprek ook kort houden, want u heeft geen, uh, geen bel te Ja, maar ik heb eigenlijk nog een heel bijzonder verhaal. Oké, okay, ja, kom maar door hoor. Ik ben wel benieuwd naar een mooie verhalen. En dan hebben we het niet meer over dat kerstbeleven en dat kerstgevoel. Nee. Want uh, nou ja. Uh, maar een bijzonder heb... verhaal wel over kerst, want daar gaat het wel over, hè? Nee, dat gaat over een, iets heel bijzonders. Nou, uh, Ik zal het kort proberen ja. te houden. Uh, ik heb uh, in uh, ongeveer april heb ik een Turkse vrouw leren kennen op een bank bij de Lidl. Ja. Ik woon in het Beste Park. En die Turkse vrouw die zat daar met de hele hoofddoeken en de hele lange rokken en met een... Een soort rolstoel. En ik, ik ben bij haar zitten. En ik zeg tegen haar na een tijdje, was heel lief. Wat is het? Wat heb je? Want ik zag natuurlijk die rolstoel. Ja. Toen zegt ze, ik ben ziek. Oh. Ik heb, uh, sinds 25 jaar, ik heb MS. Uh, dat is die spierziekte, toen, diepe sclerose En dat is een ziekte die nooit meer overgaat. Nee. En ze is 25 jaar. Een mooie, knappe jonge vrouw. Maar is het dan geen Tussen, idee om met haar... In is het geen idee het dan... om met haar kerst te vieren dan, Cora? Zegt u? Is het dan geen idee om met haar kerst door te maken? Nee, nee, nee. Ik wil het niet meer over kerst hebben. Ja, maar ik wel. Want daar gaat het over. Ik wil wat vandaag gebeurde. Oké, okay. maar uh, nu... Ja? Sorry? Ja, nee, kom maar door. Ja, uh, we hebben dus in die 7, 8 maanden... hebben we altijd contact gehad. En we hebben afspraken gehad... We zijn in het park gaan wandelen. Ze is bij mijn thuis geweest een paar keer op mijn woonboot. En alles was prima. Het ging heel goed. Ik ben dus uh, 40 jaar ouder dan zij. Zij is 25, ik ben 65. Mm -hmm. Maar dat was geen bezwaar. En uh, uh, nu vandaag, uh, we hadden elkaar een tijdje niet gezien. En ik heb haar gebeld vanochtend en zeg. Goh, ik wil, uh, we hebben elkaar zo lang niet gezien, zullen we even afspreken. Op dezelfde plek bij de Lidl op de bank, waar we elkaar ontmoet hebben. Toen zegt ze, ja, goed. Dus half drie waren we daar, maar het regende. Ja. Toen zeg ik tegen haar, zullen we gewoon naar een cafeetje gaan... en wat praten en even wat drinken. Maar in die buurt moesten we een stukje lopen. Er was niet zo eentje drie een cafeetje... Maar op een gegeven moment bleef ze staan. Uh, toen zegt ze tegen mij van, ja, moet je luisteren, uh, een café is niet halal. Nee, oh. Turkse moslim. Ja, ja. Een café is niet halal. En ik toen? Zeg, wat bedoel je? Toen zegt ze van, uh, nou ja, zegt ze van, daar ga ik niet in. In een café, ook niet waar alleen mannen zijn, maar ook niet. Een café is niet halal. Ik zeg, nou, wat bedoel je eigenlijk? Want we zijn meerdere keren zijn we in een restaurantje of een caféetje geweest. En toen zei je dat niet in die acht maanden. Ze zegt, ja, maar uh, ik, uh, ik studeer nu veel meer over uh, uh, het de geloof. islam. Ja. En over, uh, uh, hoe heet de Leiden Gordien uh, Allah? Sorry? Allah, profeet ja. Mohammed. Ja, Allah. Ze zegt van, ik zeg, oh. En ik zeg, wanneer doe je dat dan? Dat ze zegt, nou, dat doe ik door de week. Uh, ik heb de boeken en ik studeer over Allah. Ik zeg, nou, prachtig. He, vind je het natuurlijk goed. Maar ze wou niet in een café. Nee. En ze zei van, ja, zei ze toen van... Uh, ik voelde dat ze de zwaar maakte dat ik dan gewoon niks ben, zeg maar... Of ik ben ja. niet in dat geloof van moslim. En uiteindelijk uh, bleef ze staan. Ze wou nergens naar binnen. En ze zei van... Uh, nou, ze, ze wou het eigenlijk ook niet zeggen. Maar ik begreep het wat ze bedoelde. Dat ze met mij niet meer kan omgaan. Omdat zij alleen nog in Allah is. Ja, dus het is nu klaar. Dat was voor mij... Nou, uh, ja, ergens een schok... Ja, dat begrijp ik. Denk, hoe, hoe kan dat? Ja. Na acht maanden vriendschap. en dat ze nu opeens zegt van. zich van alles afkeert. en alleen nog maar met Allah bezig is. en met de studie over Allah. En ik zei: nou ja, uh, Perian. ze Turkse. Perian. Mm -hmm. ik respecteer je. En nou dan denk ik: dan is, nou is het nu voor gezien tussen ja. ons. Helaas. En dat was het eind. Ja. Nou. En ik was natuurlijk heel erg verbaasd. Ja. Uh, ik, ben, ik zei: uh, Goeiedag. Ik ben weggegaan met mijn fiets. En zij met de, met de uh, uh, rolstoel, uh, nog uh, geen rolstoel, maar daar loopt ze achter. zo'n ja, rol later. En ze is echt heel erg ziek. En MS gaat nooit meer over, of bijna niet, sommigen. Nee. Dat wordt steeds erger. Uh, daarna ging ik naar de Lidl. Je ging het kort ik weet houden, hè? Nou, je ging het kort houden. Ik heb ook nog Mark in de wacht staan. Dus ik, moet, ik, ik ja, wil eigenlijk nee. even nou, naar ja, Mark ook. Uh, dat, ik heb nog een gesprek met een andere moslim daarover gehad. Oké, okay, maar ga ik en... eerst even naar Mark? Blijf even hangen. En dan komen we zo nog bij je terug voor het andere gesprek. Ja, nee, Mark, uh, wat je hebt sorry, gehad. Ik heb, ik, heb, ik heb een mobiel met. Uh, 1 euro per minuut. Ik kan het ook niet langer maken, want dan is mijn bel goed op. Oké, okay, nou dan ga ik nu naar Mark. Dankjewel Cora voor het bellen naar 0800-1121. Ja, dat is een hele dag voor mij. Ja. Nou ja, ik hoop dat je lekker slaapt alsnog. Dan. Jawel, jawel. Oké, okay. dag. Dag. dag. Mark, goeienacht. Goeienacht. Hoe vier jij kerst, Mark? Ik wil eerst even tegen die lieve Cora zeggen die ja. niet ophoudt met praten dat ze een gratis nummer heeft gebeld. Ja, nee, dat zei uh, ik ook in het begin van het gesprek. 0800 1121. Maar het kwam, kwam, kwam allemaal niet door. Nee. Um, nee, maar um, ik hoor er zo'n een muziekje op de achtergrond. Ja, lekker een beetje een sfeertje, een beetje kerstsfeer. Oh nee, is prima, is prima. Um, nee, maar het, het begon eigenlijk, ik wou een, een nummer aanvragen. toen ging het toch vragen of ik iets Wou zeggen over kerst. En wil je een kerstnummer en... aanvragen? Ja, maar een heel mooi nummer. Once A Time A Long ago van Paul McCartney. Dat vind ik dus echt wel een heel mooi, hoor. Ik ga eens even kijken of ik hem voor je heb. En ja, ik wil, ja, ten aanzien van familie is, of ten aanzien van kerst is gewoon uh, met z'n drieën bij mij thuis heel relaxed met eten en, en dat soort dingen. En dus dat is verder eigenlijk niet zo heel bijzonder. Gewoon lekker met, met elkaar even bijpraten, lekker eten. Ja, Met z'n drieën en uh, komt vaak zo uit, want de rest, uh, de rest is er niet. Nee. En, uh, maar meer is er eigenlijk ook niet. En ik wil niet, uh, snap je wat ik bedoel? Heb je wel eens een bijzondere kerst gevierd? Eh. Uh... Als je teruggaat in de tijd, want, nou ja, Wieke vertelde bijvoorbeeld dat ze een keer in Thailand op het strand uh, kerst heeft gevierd. Wat best wel bijzonder is met 35 graden. Ja, dat klinkt wel bijzonder, ja. Ja. Nee, nee dat soort dingen heb ik niet. Eigenlijk gewoon, het is meer uh, hè, sfeer met kerst. Uh, het is altijd koud. En uh, ik vind het wel heel relaxed. als ik niet of te reizen nu deze keer met kerst. Dat vind ik echt super relaxed. Wat normaal? Ja, maar, maar moet ik meestal reizen, hè, naar familie of zo. En dat vind ik altijd een beetje gedoe, want ik ben met een rolstoel. Ah, oké. Okay. Maar ik kom nooit bij de Lidl, oh. Maar eh... Uh... Nee, ik kan het niet laten, sorry. Nee, ik maar, hou wel uh... van een grapje op z'n tijd, hoor. Nee, precies. Dat is... <laughs> snappen we ook, Ja, tuurlijk. Um, hoor je dat? Ja, dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal. Maar ik belde eigenlijk vooral voor het nummer. Ja, ik heb hem opgeschreven. Op, op Paul En ik wou even zeggen van uh, mensen die het vergeten zijn... Uh, ...serious request is bezig. Ja, mooi, hè? En ik kijk af en toe... Uh, ik weet af en toe dat ze iets te veel praten. Dat is mijn enige kritiek. Voor de rest is het super. Dat ze te veel praten? Ja, soms wel. Dan denk ik, hè gewoon even lekker muziek, denk ik dan. Nou ja, dat ga ik dan nu ook maar doen. Ja, hartstikke goed. Ja? Fijne nacht, ja. Uh, Mark. Oh, Oké, okay, dank en, je uh, En fijne kerstdagen, het mag. Ja, jij ook, hè? Jij ook. <laughs> Dit is een, uh, Dag, het is een kerstplaat van Smith Burroughs. As the Snowflakes Fall. Ben jij jou lekker in de kerstweer? bel me. 0800 1121. As the Snowflakes Fall. Catch the moonlight. Still not sleeping my Heavy heart. For for longest love that the water hold good people swelling from the bottles they drink good times, God will. Je yep, hebt van die uh, ja, heel bekende kerstdits, so, zoals so Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, en George Michael met zijn Wham!, uh, last Christmas. En soms heb je van die paaltjes En uh, dit was Smith Burrows op Radio 1, BNN, Nachtbrakers. En het gaat vannacht een beetje over de kerst. Want ja, daar draai ik ook die kerstplaat een beetje in de sfeer komen al voor... Uh, dinsdag en woensdag, dan is het eerste en tweede kerstdag. En uh, ik ben benieuwd of jij wel eens op een bijzondere manier jouw kerst hebt gevierd. Of doe je het gewoon lekker met je familie bij jou thuis... en dat jullie gewoon lekker wat, uh, ja, wat eten, wat drinken... en dan uh, gewoon op tijd naar huis gaan, want... Het is ook een beetje natuurlijk die twee dagen, zo, zo aan het einde van het jaar... wanneer je toch wel een beetje op bent misschien van het hele, hele jaar hard werken... dat je even tot rust wil komen een beetje. Nog een mailtje gekregen op uh, nachtbrakers.bnn.nl van Steven. Hij zegt, uh, ik uh, vier kerst in principe met mijn maten. Eerst ga ik uh, ja, eten met de familie, zoals uh, volgens mij heel veel mensen doen. Ik ook. En misschien jij ook wel. En daarna ga ik bier drinken met mijn maten in de zuipkeet. Gewoon Lekker. Zoals elke zaterdagavond gaan ze daar dan zitten. En uh, zo viert Steven zijn, zijn kerst. Steven, uh, fijne kerst alvast hè. Fijne feestdagen, het mag nu. Ik vind dat je er niet te vroeg mee mag beginnen. Dat je maar tegen iedereen gaat zeggen al, nou ja, in november bij wijze van spreken. Of begin december. Fijne kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. Ik vind dat je er een tijdje mee moet wachten. En nu mag het hoor. Twee dagen voor kerst. Hoe vier jij kerst? Laat het me weten. 0800-1121 of mail net zoals Steven naar nachtbrakers.bnn.nl. Volgend uur um, natuurlijk nog wel een kersthit, want uh, het mag en ik, ik, ik, ik luister er graag naar, ik hoop jij ook. Heb je nou een favoriete kersthit dat je echt zegt van dat vind ik zo'n mooi liedje en dat, dat omschrijft mijn gevoel bij de kerst? Laat het me weten. 0801121 de lijnen staan open en um, het is ook nog eens een gratis nummer. Dus als je bijna geen belt goed meer hebt of je zit een beetje krap bij kas, deze, dat is ook wel de feestdagen, kost natuurlijk veel geld. Je kan gewoon gratis bellen 0800 1121. En uh, dan hoor ik graag jouw kerstverhaal. Zometeen het NOS Journaal.